voor Okkeloen met het NOS Journaal. In het vliegtuig dat vorige maand neerstortte in India... werden vlak na vertrek de brandstofschakelaars voor de motoren uitgezet. Daardoor kregen de motoren geen brandstof meer... en begon de Boeing van Air India stuwkracht en in hoogte te verliezen. Dat blijkt uit een voorlopig onderzoek. Hoe de schakelaars werden uitgezet, wordt niet vermeld. Wel stellen de onderzoekers dat er geen reden is... om meer onderzoek te doen naar de motoren... Bij de vliegtuigcrash kwamen op 12 juni 241 inzittenden om het leven. Ook kwamen op de grond 19 mensen om het leven. Het aantal mensen met ondervoeding in Gaza stijgt. Dat meldt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen op basis van cijfers uit hun klinieken in Gaza. Het aantal patiënten dat werd opgenomen in hun kliniek in Gaza-stad... steeg van bijna 300 gevallen in mei tot bijna 1000 begin deze maand. De omstreden GAF is de enige organisatie die van Israël hulp mag verdelen in Gaza. Maar doordat er slechts vier uitgiftepunten zijn... komt de hulp nauwelijks bij zwakkere of oudere Palestijnen. De Fietsersbond is geen voorstander van een maximum snelheid op fietspaden gemeenten mogen daarvan het demissionair kabinet mee gaan experimenteren. Het idee is om zo te zorgen voor minder ongelukken. De Fietsersbond stelt dat het aanpakken van opgevoerde e-bikes voorrang zou moeten krijgen. En ook vindt de organisatie een apart fietspad voor snelle fietsers een betere oplossing. Italië heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. De vrouwen verloren afgelopen avond met 1-3 van Spanje... maar dat was genoeg voor de volgende ronde... omdat Portugal verloor van het uitgeschakelde België. Titelfavoriet Spanje was al zeker van de kwartfinale. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 15. Komende dag geregeld zon in het oosten kans op een bui... en het wordt maximaal 27 graden. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Fem.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 Control a, a very precious kiddle Said knife and fork to sausage roll, it's creepy in the middle. And thus it seems, come rain or shine, the pageant still unfolds. Set the pike on the angle. and I. We'll be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 so cold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 Graag staan, schat, maar jij bent veel meer wat dan dat. Ik zie het op zo'n zijn... graag staan, schat, maar jij bent veel meer wat dan dat. Yeah. Zijn ring op het kastje naast je bed, terwijl hij al je geur was van zijn lijf.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 Veel meer waard dan de lippen stift op zijn kaart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. Wat zie je op zijn traagstaan, schat? Maar jij bent veel meer waard dan dat. Wat zie je op zijn traagstaan, schat? Maar jij bent veel meer waard dan dat.